Volgens Kramer is er de laatste jaren veel verbeterd op het gebied van asbestverwijdering, maar dat geldt niet voor die vier gemeenten. Ze houden niet genoeg toezicht op het veilig verwijderen van asbest. Vorig jaar zijn meer dan 1200 zaken opgelost na een tip via Meldmisdaad Anoniem. Dat is 78% meer dan in het jaar 2008. Van alle meldingen die bij de tiplijn binnenkwamen bleek 74% waardevol of zelfs doorslaggevend.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 De PvdA blijft zich verzetten tegen een nieuwe missie in Uruzkan. Daardoor lijkt het verzoek van de NAVO voor een trainingsmissie in de Afghaanse provincie kansloos. Gisteren werd een brief openbaar van NAVO-Chef Rasmussen aan premier Balkenende. Daarin wordt ook gevraagd de F-16-eenheid in Kandahar te houden. Het CDA wil wel in Uruzkan blijven. PvdA en ChristenUnie zijn tegen. Het weer overwegen bewolkt en in het zuidoosten is er nog kans op een enkele sneeuwbui. In het noordwesten klaart het af en toe op: de maximaal liggen rond het vriespunt. Dit was het NO.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 Jarenlang slecht onderhoud leidt tenslotte tot kostbaar achterstallig onderhoud. Onderhoud plegen is echter niet het sterkste punt van deze gemeente. Bij voorst, bijvoorbeeld wordt er schaars gestrooid, zelfs op Sinterklaasavond. Wethouder Hannibal wil met zijn marieplan als een kudde olifanten doordenderen. Maar het ziet er naar uit dat hij in de komende raadsvergadering zijn eerste politieke deuk oploopt. De commissie raadszaken...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 De Marie-School is nog steeds niet verrezen. of something do you remember how it all began it just seemed like giving so i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 Van goedemorgen Zondvoert. Nou, je overvalt me wel hoor, want dat was niet de bedoeling. Ja, ik uh, ja. <laughs> Ik denk, uh, ja, dat.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 En als je hem dan tegenkomt, denk je, jezus, wat... Dat past niet bij elkaar, die stem. En dat gezicht, maar... goede kop voor de radio. Ja. Dus radio is lekker gewoon kapotte televisie. Je gaat er wel mee door, Tom? Jawel, voorlopig wel. Uitstekend. Ik kom bij de programma... De programma-leider van... De lekker, De programma van de En gelijk, En gelijk gaat de kookwekker rinkelen. Nee, nee, nee, Sjaak... Sjaak, jij bent eigenlijk de verantwoordelijke dat de radio goed hier in Zondvoort wordt gedraaid. 24 uur lang. Wat zijn jouw toekomstplannen met de radio? Nou, mijn toekomstplannen met de radio zijn eigenlijk heel erg duidelijk. CfM is een lokale radio. Dat houdt in dat we voor alle lagen in de bevolking programma's moeten maken.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 Ben je dan een gelukkig man? Ja, ik, ik denk dat je mag stellen. Wat, wat ik toen hoopte te bereiken. Uh, dat uh, die ploeg jonge mensen en jonge honden. dat het een beetje iets zou worden wat ingebed zou raken in Zandvoort. Nou ja. <laughs> het zijn allemaal jonge honden uh, hoor. Ja I, rest, ja, ja, I, ja, I rest my case. Ik herinner ja. me nog uh, onze eerste interview. en. Uh, uh, mede namens de koningin. Uh, de commissaris van de koningin van Kemenade. Ja, precies. Hè? En uh, ik denk, ja, leuk om je nu hier als voorzitter te zien. Ik vind ja. dat echt geweldig. Ik denk dat je een prachtige inbedding hebt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 Uh, uh, politieke mensen die ruzie gaan zitten maken hier uh, en, en, dat wel, en, uh, dat ja, dat zijn mensen die vinden het leuk. Dat ik vind leuk. het niet. Okay. Ja, dat hoort erbij. Dat ben ik wel met een je eens, maar. het is wel actueel nieuws, hè? Nou, ja, het, het, is, het is zeker actueel nieuws en er zijn uh, in, in de groep die hier om mij heen zitten en die ken je ook, die kunnen dat veel beter handelen als ik. Dus meestal ga ik er een klein beetje achteruit zitten, luister wel naar wat er gezegd wordt en, en uh, kom dan terug met een vraag. Ik, ik blijf wel betrokken erbij. Maar uh, het liefst doe ik gewoon alledaagse dingen. Oké, okay. hou er vast. Ik kom bij je. Het is de wekker, hè? <laughs> ik kom bij je. Jongens, ik hou het al in de gaten. Jaap Koper.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 Die ja, ja. fout, ja nou en? Is, is dat zo erg? Ja, precies. Ja. Ja, wat, wat is jouw passie voor de Zon Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal als wat Tom ook zegt. Uh, het is in ieder geval de verbeelding wat je erbij hebt. Maar ook uh, het is het meest directe wat je kan doen. Als er een, bijvoorbeeld een gebeurtenis is: uh, ja, we, we vorig jaar uh, met die gaslek uh, bij het, uh, het uh, Gemeente Zandvoort. We hadden bij wijze van spreken zo de zin erop gekund met, uh, met uh, het een en ander. Om gewoon radio te maken. Voorgesteld. Ja. Maar goed, dat had, dat had jij gedaan, Sjaak. Ja, dat weet ik. Maar goed, maar dat zijn allemaal van dat soort dingen waarvan ik denk, nou, dat, dat, daar heeft de radio een voorsprong op, op de rest van alles en nog wat. Je bent gelijk meteen, kan je gewoon hup, het nieuws pakken als het, er, als het er ook is. Dus dat is denk ik ook het meest boeiende aan het medium radio. Hoe zie je de toekomst Jaap, voor ZFM?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 Ten slotte kom ik bij iemand. En ja, dat is, dat is mijn eigen ervaring. Toen ik ooit een keer werd geïnterviewd hier voor ZFM. Toen uh, zat er een dame tegenover hem. De dame speciaal als laatste bewaard. Uh, uh, Lena. Lena van der Haak. En die zat hier achter de tafel. En ik dacht, oh, oh, oh, oh. GELACH oh. en...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 Have a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 wat je in ere moet houden en dat uh, doen we dan graag natuurlijk. Dus nogmaals van harte. Hoe blij bent u als Zandvoorten met CFM? Uh, nou, dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik luister er niet veel naar. Mooi oh, is dat. Ja, ja. ja uh, dat, tijdgebrek? Uh, tijdgebrek, dat is een van de belangrijkste redenen. In het verleden luisterde ik inderdaad veel vaker. En uh, zondagochtend vond ik altijd een uh, prettig moment om uh, mee op te staan en uh,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 Dus ik vind dat heel belangrijk. Het probleem is alleen natuurlijk als er stroom uitvalt dat ook CFM er niet meer is. Want die werkt ook op met elektra. dat zou een reden dat kunnen zijn. Dat zou dus zijn. een reden kunnen ja, zijn, ja. Precies, ja. ja, ja. Het uh, gemeentehuis heeft... Kunnen we ziens... er vast een eentje bestellen? <laughs> nou, uh, het kost dus schep geld. Het gemeentehuis <laughs> heeft er onlangs één gekregen. Omdat uh, de, de, de apparatuur die moet daar blijven werken. Dat is wettelijk voorgeschreven.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 Nou, daar moet iets mee te doen zijn dan. Nou ja, dat denk ik ook, ja. En dat terwijl dit eigenlijk een mannenbolwerk is. Ik, was nu, ik ben nu eigenlijk Nou ja, dat is dus de reden dat de vrouwen daarnaar luisteren. Daarom luisteren ik. we ze. Ja. allemaal naar die bronzen stemmen. Nou, mannen ja. klinken mooier dan dat ze zijn. Oh, sorry. Of zijn... <lacht> Je zit hoog, maar ja. tot een het duur nog. Ik voel nog. kleiner, worden. <lacht> nou, ik heb het uh, wel even uh, na laten kijken. Het is 8100 euro per jaar, momenteel. Ja. Nu is het zo dat um, de gemeente krijgt uit het gemeentefonds uh, jaarlijks uh, een bijdrage per wooneenheid. Mij is verteld dat uh, Zandvoort uh, 8000 wooneenheden ja, heeft. Ja, ongeveer, uh, ja. En het bedrag wat uh, wordt uitgekeerd uit het gemeentefonds is 1,26 euro per uh, wooneenheid. Als ja. je dat een beetje met elkaar vermenigvuldigt, kom je uit op zo'n 13.000.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 Moeten, ...maar ik, zei, dank. Ik, ik zag dat de uh, palas wat scheef hangt... Ja, ...en dat zal te maken het, hebben ja. met ja, alle Nee, maar dat van. komt ook door het hoedje wat erop staat. <laughs> ja. Wat voor uh, wensen heeft het gemeentebestuur... Uh, ...qua programmering van uh, CFM? Ja, daar uh, overval je me natuurlijk bij. Dat is ook de bedoeling. Uh, ja, dat is leuk... Uh,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 Wat zeg je? Een rubriek. Een, een vaste rubriek. Je zou daar natuurlijk ook de, de, de, de, degene bij kunnen betrekken die voor de gemeente de publiciteit regelt. Dat die een vaste programma onderdeel krijgt. We hebben jarenlang hebben we dat gedaan. Hadden we Sorry, op de... verstaat niet. Jarenlang hebben wij op de radio een, een gesprek gehad met de gemeentewoordvoerder. Eén keer in de zoveel tijd. Ja. Waarin dus allerlei gemeentelijke zaken. Dus... ja. En waarom is dat verstandig?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 Het <laughs> <laughs> is gratis, van fantastisch. Vertel. Ja, we zijn is al. al ja, ja, ja, je, bent, je, bent, je bent in de eten, ja. Nou, nou de, de vraag die gesteld werd, was: wat, hoe krijg je de jongeren naar de stembus? Ja. Ik zeg, nou, boven de stemlokalen zetten, het is gratis, van fantastisch. <laughs> Ik zeg, alles wat gratis is, dat, uh, trekt, dat trekt, trekt, trekt Nederlanders nogal aan. Ja. Ja, ja. Maar uh, serieus antwoord daarop uh, ja, is er natuurlijk altijd een, een lastig probleem. En uh, dat kan je niet alleen lokaal natuurlijk oplossen om de jeugd te interesseren voor de politiek.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 Leuke positieve, positieve dingen. Nou ja, je, je, je ziet ook duidelijk dat er uh, kandidaten zijn die daarop inspelen. en die uh, uh, verkondigen dat uh, alles mag en alles moet kunnen, enzovoort, enzovoort. ken dus, er een? hij noemt ze snotaap. aap. Ja. Oh, dat, oh, met dat vingertje. Dan, <lacht> <lacht> ik, Lag bij mij de wust, oh, maar daarna die die VGD erop. Die, die, die, had ik, die had ik niet voor ogen. <lacht>